Weken bij Grando, Laatste kans op feestelijke jubileumdeals. 18 plus speelboost. Ja, ja? Serieus? 7, oh. 7, 7, 7, oh, wat een geld! tot zotverdikke me. Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Oké, okay team, nog even snel voor de kwartaalcijfers. Oh, sorry, ik moet er vandoor. Zo, hoe was jullie dag?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 Goedenavond, het nieuws van nu.nl. Marcel van Beest. Goedenavond. Een van de slachtoffers van de dodelijke steekpartij in Suriname... komt uit Rotterdam. Het is een vrouw van 69 en ze was op vakantie... meldt omroep Rijnmond. Bij de steekpartijen vielen vorig weekend negen doden... onder wie vijf kinderen. De dader werd later gepakt, maar pleegde zelfmoord in zijn cel. Het motief was vermoedelijk een verbroken relatie. Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Bel 113. Schiphol schrapt weer honderden vluchten. Dat gebeurde vandaag ook al door het winterweer. Tot frustratie van reizigers was te horen bij de NOS. Ik kom uit Groningen met de trein. Ik zou vanmiddag naar Varo vliegen. En dat gaat niet door. En ik heb nog steeds geen uh, antwoord wanneer ik nu wel kan vliegen. En of ik nu moet overnachten of niet. Ook vanaf Eindhoven ging een vlucht niet door. Daar was de ploeg van Goethe Eagles te dupe van. Het team wilde naar Spanje om zich voor te bereiden op de tweede helft van het seizoen. Bij de brand in een bar in Zwitserland zijn ook twee Belgische slachtoffers. Ze komen uit Wallonië, vertelt deze minister tegen de Belgische omroep. Eén van hen heeft brandwonden opgelopen, maar haar leven is niet in gevaar. En ze heeft het ziekenhuis al kunnen verlaten. De andere wordt nog steeds vermist. En we kunnen dus reizen voor een tragisch afloop. Bij de brand in Zwitserland vielen 40 doden. Voor zoveel bekend zaten daar geen Nederlanders bij. De eigenaar van de bar zegt dat hij zich aan alle regels heeft gehouden. En de sneeuw die zorgt voor een ware koopkoorts. De sneeuwpretspullen vlogen vandaag de winkel uit. Is te lezen in het AD. Zo is een slee nu erg gewild, vertelt een verkoper in Woerden. Ook worden er massaal schaatsen ingeslagen. Oh, want als ze uitverkocht zijn, ik heb nog een paar maat 42 thuis liggen. Ik doe er heel weinig mee. Oké, okay, nou, ze kunnen je bellen. Ja. Of mailen, of appen. Uh, het weer dan voor Weerplaza. Komende nacht opnieuw winterse bui. Op sommige plekken kan er wel tot 10 centimeter sneeuw vallen. Het gaat 3 graden vriezen. Morgen ook winterse bui. Weer dan maximaal 4, 4 graden. Maximaal, eh, maximaal. Ik wilde oh, bijna ja. zeggen 24 ja, graden. Ja, nee. Ik zeg maar maximaal in plaats van Marcel. Oké. Okay. Dat hebben wij. Hé, hey, maximaal, dankjewel. Ja. En dat weer heeft ook invloed op de weg. de verkeersinformatie bij Q, de A7, Zaanstad Hoorn. Tussen Zaandijk en Purmerend-Zuid. Daar is de weg zo glad dat je langzaam rijdend verkeer hebt over 2 kilometer... met 10 minuten vertraging. Controles langs A-wegen zijn niet gespot. Q-Music. Stefan Bouwman. Wat heb ik toch. Het is ook een lange dag. Zometeen Hanna mee, wacht op mij. Maar eerst Lola Young. Dit is Messi op Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Sounds better.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 Vasthouden, woorden die me raken. Als het te stil wordt, maar jij verstaat me. Kom. Nog steeds op je schouder Hoeveel meer music. He, he. lekker weekend. Eerste weekend van het jaar. Grappig is dat altijd. Het is een heel gek sfeertje. Dan kom je een beetje uit die feestdagen. Maar ja, aan de ene kant heb je heel veel energie, want er komt een nieuw jaar. Aan de andere kant ben je ook helemaal op, want die sociale batterij, nou, die kan niet leger dan leeg. Dat als het een schermpje had, was die helemaal rood aan het knipperen met opladen. Gekke kabel erin, nu! We hadden net in het nieuws vanwege het weer eh, vertelde Marcel dat de enorme run is nu op kerstspullen. Vooral de sleeën zijn heel erg populair. En toen zei ik, ik heb nog een paar schaatsen in de aanbieding. Dat was meer een grapje. Uh, Marco, die was uh, bloedserieus, die appte net. Wat voor schaatsen zijn het? Hoeveel wil je ervoor hebben? Ik zoek al lang nieuwe schaatsen. <laughs> die van mij zijn helemaal versleten. Ja, sorry Marco, je moet echt naar de winkel. Uh, ja, het zijn maar voor de... Voor de oh, misschien leuk om te... weten. Het zijn uh, ijshockey schaatsen. Die heb ik ooit gekocht, maat 42. Chitke, die heeft ook een leuk weekend voor de boeg. Die heeft een team uit zondag. En dat is leuk, dat doen ze dus altijd van het fooien geld. Dus zij verdelen de fooien niet zozeer onder alle werknemers. Nee, die gaat gewoon in één grote pot. En dan gaan ze dan af en toe iets heel leuks met elkaar uh, meedoen. Vind ik tof. En Ilse die heeft gewoon een ontzettend relaxed weekend. Gaat helemaal niks doen. Na drie kwart jaar buffelen... Zit ze eindelijk zelf in haar klushuisje? Dus nu de feestdagen voorbij zijn, kan ze eindelijk genieten. Nou, dat vind ik fijn. Ja, nu een liedje wat haaks staat op de weerberichten die je hebt gehoord. Het is winter in het land, maar bij x en Grosso schijnt de zon gewoon. Sunny Shining, nu op Q. A simple band of gold wrapped around my soul.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 Don't cry. Don't cry. On the day that I die.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 Een week waarin ik al mijn collega's voor het blok mag zetten... en ze mag pesten en zo... en kan zorgen dat ze heel veel geld verliezen namens de baas... maar dat het dan in jouw zak komt? Ja, daar kijk ik wel naar uit. Ja. Het verboden woord komt terug. Een week lang is er één woord dat alle dj's niet mogen zeggen. Dat woord is persona non grata en komt op de zwarte lijst. Doen ze het toch? Dan is dat dus goed nieuws voor jou. Want als je dan op de knop drukt in de Q-app. en kom je op de radio. dan win je 500 ballen. Oftewel 500 euro. Niet echt dat werkt, Het dat is niks. Tassenballen. dat zou wel grappig zijn. Goed, in ieder geval. zorg dat je aanstaandag maandag. de radio aan hebt staan. Dan wordt tijdens de ochtendshow van Mattie en Marieke. het verboden woord van 2026 bekendgemaakt. Ik heb al een paar plannetjes. om mijn collega's het woord te laten zeggen. Een paar dingen geïnspireerd door vorig jaar. Ja, goed. Ja, wat het woord is, maakt niet eens uit. Maar ik heb gewoon de mechanismes gepakt. Dit wordt gewoon leuk. 2025 was het mis. Misschien 2024 was het eigenlijk. Ik weet het, ik ben benieuwd wat... Of was het nou andersom? Nou, maakt niet uit. Ik ben benieuwd wat het woord gaat worden. Maandagochtend, dan wordt het bekendgemaakt. We will find impossible to like oil. een pianobar, hè? Inna. Inna? Ja. Vet. Ja. Dan ga ik voor... Marianne oh, Kramer. Jan Smeet. Nee, ik zou het echt niet weten. Ik ga voor Mark Rutte. Voor en Ja, ik Kane! Who the fuck is Kane? Kane Slobber, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, lieve Steef. Had het nog niet op de radio gezegd, hè? Dat is toch... Dat nou, goed. Eh, überhaupt... Hebben we überhaupt al gelukkig... Ik heb... Ja. Oh. Oh. Or, je... Heb ik niet goed geregistreerd? Je hebt het zelfs teruggezet. Oh, sorry. Je zat gewoon helemaal in je zoon. Ja, ik was zo druk bezig met mijn programma af. Dat ja, snap ik, ja, ja, ja. Maar hierbij, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, Happy New Year, al de best, de beste wensen. Wij gaan het spelletje hoe de fuck is Kane spelen. Eigenlijk wie ben ik, wie is het? Met jou in de hoofdrol. Ja. Uh, ja. Heb je al een eerste hint? Zeker, ik ben vandaag een Nederlandse vrouwelijke bekendheid. Dat kunnen er nog heel veel zijn. Geen extra hintje? Nee, dat ga ik het alweer wel <laughs> al weggeven. Ja, dat is waar. Wil je meespelen, stuur je C-A-I-N in de Q-Music App, oftewel Kane. Doe je dat, dan mag je een ja-nee-vraag stellen als je op de radio komt... en heb je dan uiteindelijk het goede antwoord, dan win jij... een all-in-arrangement voor vier personen bij Palm Party ze in Zwijndrecht... als een uur lang bonen op een percomette... en alle drankjes zijn inbegrepen uit het drankenpakket En zo is het maar net... Damiano, David, Tayla en, eh, uh, nou, Rogers. Ja, hoor je zo. 18 plus speelbrus. Ja. Serieus? 7, 7, oh. 7, 7, 7 oh, wat een geld. 18 Wat verdikken we. Ben jij de volgende postcode loterij winnaar? Zo, voor jou, dame. Wow.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 Stefan Welman. En Kane's Lobber. Hallo! Hey. Welkom bij Who the Fuck is Kane Hoe Q? Q sounds better with you. You look like someone I know. Breathing like a picture. Dangerous as a dagger. En nou, Rogers, hoe kon ik die legende net bijna zijn vergeten? Ik weet het niet, zeg. Ben je al buiten adem? Nee. nee. <lacht> ik weet niet of je het hoort, maar ik loop op een loopband. Mag ik dacht... even kijken of we dat kunnen. Nee, nee. nee, het klinkt eerder alsof je mechanisch wordt afgekundigd. Nee, ik uh, kan niet <lacht> horen dat je op een uh, loopband staat. Maar uh, ja, je bent helemaal fit. Ja, ik dacht, een uh, nieuw hier, nieuw hier. Nee, dat dacht ik niet. Nee, ik heb al anderhalf jaar hier aan loopband bij Q staan, omdat ik. Uh, Eind 2024 nog mijn voornemen wilde behalen om even wat kilo's kwijt te raken. Ja. Dat heb ik toen gedaan. Dus toen heb ik elk programma dat ik hier maakte in de nacht op een loopband gepresenteerd. En nu dacht ik, ik wil dat ding weer eens afstoffen. En ik ben gisteren samen met mijn vriendin een wandeling gemaakt maken door Luxemburg. Toen had ik de 10.000 stappen aangetikt. Toen dacht ik, ik ga eens kijken hoe lang ik het volhoud om elke dag 10.000 stappen aan te tikken. Het kan zijn dat het morgen alweer over is. <lacht> ik moet er nu volgens mij nog 4.000 voor 12 uur. Dus daarom dat ik hem nu op standje 5 kilometer per uur zet. Ik begin met uh, ja, het koren Ik te adem te raken. Ja. Ja. Ja, ik heb je wel nodig, want we spelen... Hoe de fuck is Kane? Dat doen we in dit geval met Mark. Mark, goeie avond. Goeie avond. Hallo, hij heeft al gezegd, ik ben een uh, Nederlandse vrouwelijke bekendheid. Welke ja-nee vraag wil je aan Kane stellen? Um, ja, dat is een goeie. Ja. Uh, welke leeftijd heb je? Welke leeftijd en moet het alleen een ja of nee vraag zijn. Dan dus zou je bijvoorbeeld oh, ja. kunnen vragen: ben je boven de 30 of zo? Weet je? Ben je boven de 40? Ben je boven, de 40? Ben je boven de 40? Ja, ik ben boven de 40. Ja, dan is de vraag: hoe de fuck is Kees? Wie denk je dat die is? Dat is ook een goede vraag, hè? Nou, <lacht> <lacht> ja, dat is. Uh, Barbara Barend. Barbara Barend, groeien. Nee! Is niet goed. Dat is jammer Mark. Ik wens jou een heel fijn weekend. fijn weekend. Hoi, hoi, Johan, goeie avond. Hey, goeie avond. Ben Hallo. Welke jouw vraag vragen wil jij aan Keen stellen? Ben je een presentatrice? Ben je een presentatrice? Ja! Ja! Hoe de fuck is Kane volgens jou? Ben je Helene Hendricks? Oh, Helene ook? Hendricks? Johan, jij denkt dat ik Helene Hendricks ben? Oh, ja. Johan, ik ja. ben! Niet Helene oh, Hendricks. Nee. Jammer, we zitten wel in de, in de sportpresentatricehoek. hoek, hè? Dat is wel grappig. Ja, ja, dat zat in mijn hoofd, ik ging ja. boven de. Dus nou, succes voor de volgende. Ja, dat is goed. Hey, heb jij trouwens, want de kennis is nu helemaal aan het wandelen, 10.000 stappen per dag, jij nog goede voornemens? Ik, ja, eh, ook wil ja, een beetje afvallen. Een beetje afvallen. Ja. ja. Doe je mee met de 10.000 stappen per dag challenge? Nou, aan ik wel. Zeker wel. Oh. Oh. Oh, een, beetje minder, een beetje minder eten moet ik erbij. Oh ja. ja, minder niet, hè? Gezonder is het altijd. Ja, dat zeg je goed. Ja. Nou, in sommige ja, gevallen goed. ook minder, ja, hoor. Goed. Dank er vanaf wat je. Ja, als je gewoon 16.000 keer iets gezonds naar binnen hangt per dag, dan komen de kilo's er ook wel aan. Ah, ja, ja, nou, dat ja. vanaf echt wat je denkt. Johan, je kan het. Wij geloven in je. Dat kan mijn best doen. Dankjewel. je hey. Zometeen spelen we verder. Wil jij meespelen met Who the Fuck is Kane? Stuur dan C-A-I-N in de Q-Music-app. Oftewel. Cain. Hij is inmiddels letterlijk aan het hardlopen hier in de studio op zijn loopband... om de 10.000 stappen nog te halen voor 12 uur, Keen Slobben. Ik heb nog 6200 stappen die ik moet... Uh halen om de 10.000 aan te tikken, dus ik heb het tempo een beetje opgevoerd. Ja, ik merk het. Nou goed, uh, ik weet in ieder geval dat Dennis' antwoord niet goed is. Mariah Carey. Nee, want je hebt gezegd, je bent een vrouwelijke Nederlandse, vrouwelijke... Nederlandse bekendheid. Ja, ja, ja, ja. ja, precies. We hebben ook al een paar dingetjes. Je bent boven de 40 jaar niet Barbara Barens, presentatrice en niet Helene Hendricks. Ja, dat klopt. Maar ja, wie dan wel, hè? Dick, goede avond. Hai, goede avond. Welkom op je music. Gelukkig nieuwjaar. Hoi. Ja, ook zo hè. Best ook namens beste. mij. Ook namens Kane. <laughs> Ga je dat redden met je hart open? <laughs> ja, we houden vol. Oh, hij begint steeds weer te heigen. Dick, welke ja-nee vraag wil jij aan Kane stellen? Nou, ben je wel eens wezen uit uitlogeren? Oh, oh, Chantal blijft slapen. Ah, ja, ja. En, en nee. <laughs> nee. Nee. Who <laughs> the fuck is Kane? Wie denk je dat hij dan is? Ja, mm, nou, dat denk ik de Mol. de Mol? Dick! Jij denkt... Dat ik, Linda de Mol ben! Toch? Dick? Dick? Hallo? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Dick, ik ben Linda de Mol! Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Dick, gefeliciteerd! Ja, dankjewel! Nou, we hadden ook nog Eva en Rick aan de lijn. Eva en Rick, hadden jullie enig idee wie die was? Ja, ik dacht dat het Chantal Jansen was. Oh, allebei ook niet. Iedereen zat op Chantal. Iedereen zat op Chantal. Nou, dan wens ik jullie ook en Ken ook. Een heel gelukkig nieuwjaar. Ja, ook namens mij. hetzelfde hoi. Leuk. Ja, Dick, in dit geval heb jij gewonnen. Dat betekent dat jij krijgt van ons een all-in arrangement voor vier personen bij Pam Party House in Zwijnrecht. Dat is een uur lang boven, onbeperkt. En alle drankjes zijn inbegrepen uit het Pam pakket Die man kan niet meer. Dat is een dikke prijs, hè, Dick? Ja, super gaaf. Leuk. <laughs> ik ja. wens je heel veel plezier, man. Hey, dankjewel. Hoi, hoi. Goedemorgen, succes. Heb jij trouwens gekeken naar Miljoeningacht gisteren? Nee. Wauw. Ze ging dus nou, goed in de studio. Uh, ging ook hartstikke goed. Echt een heel mooi bedrag. Maar dan reiken ze ook die, uh, die postcode loterijprijs uit. Ja. Nou, ze kwamen gewoon bij mensen thuis 5,6 miljoen. Zou ik je wat leuks vertellen? Jij was een ja, dit winnaar. Wat, dit, gaat, <laughs> nou, dit gaat ver vooruit nu al. En je woont niet in Tiel, Om weet ik. Om kwart over één vannacht... Ja. ...spreek ik met iemand... ...die... Een prijs heeft gewonnen bij de postcode Loterij. Dit jaar. In Keynes' verhaal om voorop te blijven. Nee, wat, niet dit jaar. Oh, maar gewoon. Terug. Goed. Oh, wat goed. Oh, dat wil ik echt horen. Nou, kwart over één. Dat is absoluut een verhaal voor om voorop te blijven. Shine. And I know that you carry the world on your back, but look at you tonight. The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 And you bloom wild We are surrounded But I can only see The lights Your face Your eyes Exploding Zij macham maar, Deem in Pala Dracula op Q. Terwijl Kane zijn stappen doel haalt van vandaag in de studio door te hardlopen. Ah. Nu even zomerse muziek op Q. Oh, sunshine! Ja.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 Als je niet mee kan schreeuwen, snap ik het, Kane. Dan gaan we... Hey. gaat het? Goed. <laughs> ik had net, vijf minuutjes geleden, 6.800. Hoeveel stappen denk je dat ik nu zit? En denk je dat ik voor 12 uur nog de 10.000 weet te halen? denk je nu op 9.200 zit en ik denk niet dat je het nog gaat redden. Maar ik denk ook dat mijn stappenteller op mijn telefoon een paar... Minuten achterloopt, omdat hij natuurlijk continu ja, dat kan. moet registreren. Ja, voor de goede orde ik staat nu letterlijk op een loopband in de studio te zorgen dat hij nog de 10.000 stappen haalt vandaag. Ik wil kijken of ik. Nou, ik wil kijken of ik. Ik wil gewoon uh, kijken hoe lang ik het vol kan houden om zoveel mogelijk dagen achter elkaar. 10.000 stappen te lopen. Wat een beetje je boekverslag maken voor 12 uur hè, als de volgende dag af moet. Het is ja, wel echt ik, op het randje. Dat klopt. <laughs> uh, even kijken. Gummen. Gummen. Gummen. Gummen. 9087. Het gaat niet werken. Nee, ga niet werken. Maar je bent in de buurt, hè. Je hoeft het ja, ik ben niet... gewoon doorgaan. Want je kan dan ook morgen 11.000 en dan weer 9.000... en dan 12.000 en dan 8.000. Je mag gewoon een beetje balans op hebben plezier, in David. Ja, ah, Dat is helemaal goed, joh. Kan je wel een show maken of moet ik nog blijven twee uur? Wil je dat? Nee, liever niet. Ik heb al even op tien uur radio en negen uur radio gemaakt vandaag. Genoeg in ieder geval. Allemachtig. Nee, ja. komt helemaal goed, joh. Ik draai er straks een liedje dat over mijn voorhoofd gaat. Ja, daar komen we straks op. Want ik wil eerst nog even... Eind januari is een belangrijk ding, hè. Hoezo? Dan wordt iets uitgereikt. De Marconi Award. Ja, jij bent genomineerd. Als je dat niet weet, je hebt een radioprijs in Radioland. de Marconi Award voor aanstormend talent. Voor mensen die nieuw zijn op de radio. En daar ben jij gewoon voor genomineerd. Dat Klopt, ik ben dat ontzettend cool. vereerd. Wat lief dat je dat even wil vermelden. Ja, dan moeten we wel een beetje in januari naartoe gaan leven, elke vrijdag. Dat is wel even een dingetje. Ja, maar ja, je moet ook niet te veel gaan hopen daarop. Nee, niet hopen. Dat lijkt me maar uitmelken. met me gebeurt. Maar <lacht> een beetje manifesteren. Manifesteren kun je leren hebben we vandaag van Anton geleerd in Stevens Piano Bar. Ja, uh, jij wil zo meteen weten waarom iedereen wakker is. Vind ik altijd leuk, sturen van een Een audiobrichtje. Een oh, modieberichtje je inspreken via de cumulus cap ja. waarin je zegt... Hey Kane, ik, ik ben, ben nog wakker, wakker om dat... Puntje puntje puntje, puntje, puntje, puntje, Met jouw eigen invulling op de puntjes. Zeker waar. Dus doe dat vooral. Dat zou Kane heel erg leuk vinden terwijl inderdaad het zweet van zijn voorhoop afdruipt. En, uh, dat, dat, en dit liedje slaat erop. Ja. Yeah. It's raining man. It's raining man. <laughs>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 het haar droombaan in een dodelijk gevaarlijk spel van macht, verleiding en intriges. I you know what this family. I know you from here. The housemate zie je nu overal in de bioscoop.